Ik, ik, ik, ik, ik, wijt nu koop ik honderd bingo kaarten Een hele stapel een gevaarten En wat denk je, ik heb prijs Bingo! Ik raak volledig van de wijs De hele zaak geef ik te drinken En aan alle kanten hoor je klinken Ik krijg je het rondje dan met u afrekenen dat is 135 gulden drank, erg Eindelijk heb ik er wat gewonnen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 Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen hè?